In de Syrische stad Aleppo zijn zeker 16 mensen omgekomen... toen het complex waarin ze woonden instortte. Vier mensen raakten gewond. Mogelijk loopt het aantal doden nog op. Er wonen zo'n 30 mensen in het gebouw. Het complex is waarschijnlijk ingestort door een lekkage. Die had het fundament aangetast. Het complex ligt in een wijk die onder controle staat... van de Syrische democratische strijdkrachten. Een Koerdische groepering die door Amerika wordt gesteund. De SDF zegt dat de Syrische regering niet toestaat... dat er bouwmaterialen voor reparaties worden geleverd. In Brazilië zijn al ruim 900 mensen opgepakt voor de bestorming van het parlementsgebouw, het Hoge Rechtshof en het presidentiële Paleis in de hoofdstad Brasilia, ruim twee weken geleden. President Lula houdt vol dat de duizenden aanhangers van oud-president Bolsonaro, die meededen aan de bestorming, hulp kregen van binnenuit. Hij kondigde vandaag aan dat het huidige presidentiële personeel gescreend zal worden en ook houdt hij een grote schoonmaak binnen het veiligheidsapparaat. Het weer, vanavond droog en bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tot, een, tot rond het vriespunt. Morgen is de overwegend bewolkt en wordt het maximaal 3 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 ten Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Bergen en Knoopend Kooimeer. Aansluitend op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de Ring Alkmaar en Knoopend Kooimeer 3 kilometer file.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 Oh,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 voor die groep en dat heeft te maken met mijn uh, geboorte in Rotterdam. Dit is een puur Rotterdamse... Band, de Amazing Stroopwafels. Die zongen zowel in het Engels als in het Nederlands... zodat ze lieten weten dat ze tweetalig zijn, weet je wel. Ja, zo werkt dat. We gaan naar Adèle en dat is niet zomaar iemand. Dat is bijna een koninklijke vrouw... want ze heeft de titelsong van de James Bond-film Skyfall... geschreven en ingezongen. En die single bereikte onder andere in Nederland, België... Duitsland, Ierland en Zwitserland... de nummer één positie in de hitlijsten. En met deze single wonnen ze ook de Golden Globe... voor Best Orbit...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 It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. One soul. One cry.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 Stil te steen Een leven die draait Het wacht ziens te lang Maar niet neemt een keer Wees maar de baan Nee, de baan Het hoeft niet meer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 Zanger als Laurie Spey How many times?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 maar dat dat nog niet zo bekend is, Maaike Oudboter, een Nederlandse singer-songwriter. Ze beleefde eind mei 2013 in Nederland en Vlaanderen een stormachtige doorbraak toen ze meedeed aan het televisieprogramma De Beste Singer-songwriter van Nederland. Ze trad op met het nummer Dat Ik Je Mis, een liedje dat ze inspireerde op de dood van haar ouders. Het nummer was direct na de uitzending eind mei verkrijgbaar als download. Waarmee het ook binnen twee dagen de toppositie in de Nederlandse iTunes Top 100 bereikte. Al snel volgde ook Vlaanderen waar dat is. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur.